De kanon, 50 essentiële teksten uit de Nederlandstalige literatuur. Refreinen van Anna Bijns. Deze bundel werd uitgegeven in 1528. Professor in de middeleeuwse mystieke literatuur, Veerle Fraters, vertelt wat u absoluut moet weten over deze bijzondere vrouw die refreinen schreef. In 1528 rolde de eerste Nederlandstalige dichtbundel van een nog levende auteur van de persen. In de drukkerij van Jacob van Liesveld was dat. Een van de durfondernemers die van het 16e-eeuwse Antwerpen een boekenstad zouden maken. Een schoon en de zuverlijk boekske, zo staat op het titelblad, inhoudende de veelkonstige referijnen gemaakt van der eerzame en de ingenioze maagd Anna Bijns. Anna was 32 toen de bundel verscheen en inderdaad maagd. Ze zou haar hele leven ongehuwd blijven en tot haar tachtigste haar eigen schooltje rannen. Vader Jan was kleermaker en een groot liefhebber van literatuur. En via hem verkeerde Anna van kleins af aan onder redenrijkers. Burgers die samen de kunst van het dichten en de welsprekendheid beoefenden. Het maken van referijnen was toen in een moeilijk genre. Lange stroven, veelijzend rijmschema... Er waren er maar weinig die binnen dit strakke formaat... ...sprankelende gedichten konden maken. Maar de jonge Anna, die kon dat. Op het titelblad van de bundel kon de potentiële koper... ...niet alleen de naam van de auteur lezen... ...maar ook de intentie van de gedichten. Rhetoriekelijk refuterende alle dolingen... ...komende uit te vermalen die Lutherse secte. Op welsprekende wijze... Alle dwalingen weerleggen van de vervloekte Luterse ketterij. Antwerpen was in Anna's tijd een boemende handelsmetropool. Luther's kritiek op de kerk vond er makkelijk weerklank. De middeleeuwen leken uitgediend. Humanistische idealen en kapitalistisch winstbejag markeerden de nieuwe tijd. Maar met die nieuwe tijd ging Anna niet mee. In de ideeënstrijd tussen katholiek en protestant. En tolerant, want ook de Erasmiaanse idee van gewetensvrijheid had haar aanhangers. In die strijd, die Anna tijdens haar lange leven zag escaleren in een gruwelijk opbod van beeldenstormen en brandstapels, in die strijd schaarde Anna zich rabiaat achter de oude waarden van de katholieke kerk. Als u Luthers gespuus wilt genaken, maakt geringen een kruis. Wilt er niet mee eten, gaat niet in haar huis, want Gods eer achtte zie men dan een gruis. Eet nooit met Luthers gespuis, ga niet binnen in hun huis... ...geen grijntje respect hebben die voor God. Al dat ze zoeken is vrijheid in zonde. Zo klinkt het in Annas bundel. Gesteund door de klerus en de katholiek gezinde Habsburgse overheid... ...werd Annas scheldt een instant succes. En de bundel werd ook meteen naar het Latijn vertaald. Munitie voor katholiek Europa, dat alle middelen aangreep... ...van executies tot literatuur om de geest van het protestantisme weer in de fles te krijgen. Terwijl Anna's referijnen door Europa marcheerden, kwam Jacob van Liesveld, de drukker van de oorspronkelijke editie, in moeilijkheden. Tegen officiële verordeningen in, had hij een Nederlandse vertaling uitgegeven van de Lutherbijbel. Op 28 november 1545 werd hij als ketter onthoofd. Of Anna daar rouwig om was of niet, is niet geweten. Wel weten we dat ze tegen was dat gelovigen zelf de Bijbel zouden lezen. Schrifturen worden nu in de Taverne gelezen. De Heilige Schrift wordt nu op café gelezen, zo spotten ze. In Deenand de Evangelie en in Dander de Bierpot. Democratische toegang tot de Bijbel stond voor Anna gelijk aan morele teleurgang. Een kleine veertig jaar terug, in 1985, riepen enkele schrijfsters een nieuwe stichting in het leven. Als feministisch protest tegen het feit dat literaire prijzen veel te zelden aan vrouwen worden toegekend. De nieuwe prijs werd vernoemd naar Anna Bijns, de eerste zelfstandige, dichtende en publicerende vrouw in de Nederlandse letteren. Zo staat het in het stichtend pamflet. Zes jaar terug, in 2014, werd de prijs nog uitgereikt aan de dichteres Maria Barnas. Maar daarna werd het stil. De Annabijns-stichting kondigde aan dat ze zich in de toekomst diverser zou gaan opstellen, met meer ruimte voor nieuwe vrouwelijke stemmen, ook van niet-westerse auteurs. Maar deze intentie raakte nooit vertaald naar de praktijk. Annabijnsprijs.nl is vandaag een dode site. En dat lijkt me geen toeval te zijn. Voor de feministische strijd van de late 20 e eeuw kon de militante Anna nog als rolmodel fungeren. Maar voor een verbindend verhaal van tolerantie en diversiteit kan zij onmogelijk een mascotte zijn.